Lieve mensen, daar ben ik weer. Mijn naam is Sifonne Hagenaar-Ratelband. En ik wens je weer een hele plezierige avond. Ik hoop dat je ook met genoegen naar alle andere programma's van Indigo Soul Station hebt geluisterd. Of misschien heb je naar andere lezingen, ihra lezingen geluisterd. Um, en graag wil ik weer beginnen, dit is lezing 126 trouwens. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben, met andere delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. zie dat je deze woorden... jouzelf ook eigen kunt maken. En dan bedoel ik niet dat je het... uit je hoofd kunt oplepelen, hè? Maar werkelijk... dat je ook bent... wie je werkelijk... bent. Ieder mens is daartoe in staat. Iedere mens is in staat... om zonder de illusie te leven, om zonder de maskers te leven net zoals ik zeg want dat ben ik zonder iets te verbergen daarmee wil ik niet zeggen dat ik alles zal zeggen nou, stukje bij beetje zo simpel is dat gewoon maar ik verberg niets, geen illusie gewoon vertel ik met open vizier dat is wat ik graag met jullie wil delen, en anders niet. En wat je ermee wil doen, mag je zelf weten. Jij bepaalt hoe je je leven leeft, daar ga ik niet over. En ja, hoe heb je het vorige week gevonden, die meditatie? Ben je bij jezelf terechtgekomen? Heb je het gevoeld, heb je die sprong in jezelf durven wagen? Heb je die liefde in jezelf gevoeld? Heb je besloten om je leven vanuit dat gevoel te leven? Is het je niet gelukt? Weet dat je iedere keer weer opnieuw kunt beginnen, maar neem jezelf serieus. Zegt niet naar één keer, nou, het gaat niet hoor. Nou, ik doe het eigenlijk al, maar... Jij bepaalt. Neem jezelf serieus. Sta jezelf toe om in dat eeuwigheidsgevoel te zitten. Sta jezelf toe om te zijn wie je was, wie je bent en wie je altijd zijn zult. Ga in dat gevoel zitten, iedere keer weer, in de meditatie bijvoorbeeld, zodat je je gedachten kunt ordenen, zodat je kunt nadenken over de gebeurtenis van de afgelopen dag. Zodat je erover na kunt denken, vanuit dat gevoel diep in jezelf. En dan lijkt het alsof het ver weg is, als ik zeg diep in jezelf. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, in het gevoel van jou. In jouw gevoel. Dat altijd aanwezig is, alleen waar je hollend soms aan voorbij loopt. En waar de gebeurtenissen jou iedere keer in liefde willen laten zien, Oeh. Oeh, kijk eens even, ik geef het je aan, ik rijk het je aan, nu krijg je weer de gelegenheid om terug te keren naar jezelf. Door deze gebeurtenis, maar iedere keer zeg je 'Ged nee zeg, laat dit maar aan mij voorbij gaan. Maar wanneer stap je daar nu eens een keer op af? Wanneer kom je over jezelf heen en grijp je die gebeurtenis aan? Op een waarlijke wijze daarnaar te kijken en trots, trots te zijn op jezelf, dat je het nu eens een keer doet vanuit de liefde, uit jezelf, vanuit dat gevoel dat jij bent. Misschien valt het je wel heel moeilijk om in dat gevoel te komen, maar mag ik je laten zien dat je dat allemaal kunt? Soms heb je, wel, heb, heb je dat misschien wel eens zelf meegemaakt, dat je, nou, ik heb het wel eens eerder gezegd geloof ik, dat je als je zit of, of ligt, dat je even niet meer weet, nou, waar liggen ook weer mijn benen, waar liggen mijn armen, ik voel helemaal niks meer. Ik weet niet hoe mijn hoofd ligt, maar ik voel alleen maar die zoom die ik zelf ben. En met die zoom kan ik zomaar uit mijn lichaam, met die zoom, met die aumklank. Kan ik overal heen, kan ik door de muren heen, kan ik reizen, kan ik van bovenaf zo mijn lichaam zien liggen? Dat is je gevoel. En heus, het is niet eng. Maak vooraf altijd de verbinding met het licht. En bepaal dat jij weer terugkomt, want dat koord waar jij aan vast zit, is zo rekbaar. Het kan naar andere planeten toe en je kunt in een seconde weer terug zijn in je eigen lichaam. Ja, je geleidegeest zorgt er wel voor hoor, dat je daar weer op een goede manier in terugkomt. Soms met een klap en dat voel je ook wel eens, dat je ja, zo... Schrikt in jezelf. Maar je maakt enorme reizen, astrale reizen. Soms doe je het onbewust. En sommigen doen het bewust. Je kunt ook je problemen meenemen en zeggen tegen jezelf dat je dat mee wil nemen in een astrale reis. En dat je dat met behulp van je geleide geest wilt oplossen. Dat kan. Dat kan. Je moest eens weten hoeveel zielen er zijn die s'nachts uittreden om anderen van inzichten te voorzien. Ik wil niet zeggen andere les geven, maar andere leringen laten, laten zien, laten delen. Je moest dus weten hoe fijn je dat vindt, hoe blij je dan bent, hoe gelukkig je dan bent. En dat je je voorneemt dat als je weer op aarde komt, na zo'n uittreding, dat je het allemaal op die wijze zal doen. Oh, en hoe vaak gebeurt het niet, er hoeft maar iets te gebeuren en je zit weer in je agressie en je kunt niet over jezelf heen komen. En je geeft maar weer de schuld aan de ander. Maar zie je niet dat jij die beslissing niet neemt. Dat je dat laat nemen door een ander. Je geeft de regie uit handen. Je laat een ander belangrijker zijn dan jijzelf. Misschien wil je over al deze dingen is wat nadenken. Maar ja, moet je allemaal zelf weten hoor. Ik bied het je aan. Ik deel het met je. Net als zo vele lichtwerkers dat doen. En juist de lichtwerkers, die, die doen dat met zo ongelooflijk veel, veel liefde. Het enige wat we willen doen is het delen van ons bewustzijn. Dat is eigenlijk alles. Het delen en de ander zo lief hebben. Dat we de ander laten. Dat is de liefde naar de ander toe. Ook als al zal die ander duizenden andere gedachten hebben. Maar hij blijft het delen naar de ander toe. Iedere keer weer. Iedere keer weer laten we de stem omhoog komen. Om ons te vertellen. Om te geven wat wij kunnen delen. ik hier zo over na, wat een geweldige liefde, wat een ontstellende liefde hier in dit universum, in de kosmos is. En het is allemaal voor jou. En die liefde is zo groot, dat, we, dat niemand jou zal dwingen om er ook mee om te gaan. Dat mag je zelf bepalen. Keer op keer. Maar weet dat jouw geleide geest aan jou vastzit. Weet dat als jij in bewustzijn naar beneden gaat, jouw geleide geest meegaat. Dus je hebt niet alleen een verantwoording ten opzichte van jezelf, maar ook ten opzichte van je geleide geest. Dit is iets wat je toch dient te weten. Me altijd zeggen dat je kunt voelen dat jij ook die innerlijke wijsheid in jezelf hebt. Dat je in principe niets hoeft te leren, niets hoeft te lezen, niets hoeft te horen. Maar de vraag is: doe je dat ook? Dan is het toch prettiger, vooral in deze tijd, deze tijd waar je gemakkelijk weggezogen lijkt te worden door de emotie van alles om je heen, om enig houvast te hebben aan bijvoorbeeld, nou, de woorden die uit de eeuwigheid komen. Je kunt er je problemen in leggen, je kunt er over nadenken, je kunt erin meedenken en je kunt dat ook weer delen met anderen. Met dat delen verankert er weer een stukje in jezelf. Dan zal het je eigen worden. En altijd heb ik het over de innerlijke wijsheid. met een diep mededogen naar anderen, naar andere mensen, dieren, de natuur, alles om ons heen. Geen medelijden, hè? Want in het medelijden word je meegezogen. Laat je je meezuigen. In het mededogen blijf je bij jezelf. Blijf je als het ware er van bovenaf naar kijken. Zo kun je leren... Je bent daartoe in staat dat je je dieptepunten, je, je verdriet, je allerellendigste momenten kunt leren beheersen. Je dient te weten dat je over enorme krachten beschikt. En die kun je leren gebruiken. Ook jij. En misschien heb je een slecht gevoel over jezelf. Stap daar eens uit. Is nergens voor nodig. Helemaal nergens voor nodig. Misschien denk je eraan om weer eens die meditatie van vorige week te doen. Dat je weer die liefde in jezelf voelt. En dat je op die wijze... jouw diepte kun dieptepunten... kunt leren beheersen. En nogmaals, dat je je gewaar bent... Van de krachten die binnen in jou zitten. Die jij bent. En leer die gebruiken. Dat is wat de toekomst is. Dat is het nieuwe, nieuwe bewustzijn. Dan behoor je tot de nieuwe mens. Jij bent daartoe in staat, werkelijk waar, je kunt die krachten leren gebruiken, maak verbinding met dat licht in jezelf, met het licht buiten jezelf, zodat je zeker weet dat je met dat licht verbonden bent. Doordat je, zoals ik al zeg, de innerlijke wijsheid in jezelf voelt met een diep mededogen naar anderen. Misschien mag ik je wijzen op je gedragingen naar anderen toe, als je daar tegen kunt. Misschien zit je daar juist mee als je met zelfkennis bezig bent, als je bezig bent om je te herinneren wie je werkelijk bent en dat je dat ook wilt aanpakken. Dus de gedragingen die je hebt naar andere mensen, ben je snel geïrriteerd? Heb je gewoon een hekel aan sommige mensen? Zomaar omdat hun gezichtje niet aanstaat of, of wat dan ook. Of misschien is het wel zo dat je echtgenoot of je echtgenote je op bepaalde punten geweldig geïrriteerd. Dat je er maar niet overheen kunt komen. Dat je bijna denkt, nou, als er een ander langskomt, dan weet ik het wel. Ben je je liefde dan vergeten? Ben je zo makkelijk te beïnvloeden? Ja, in, in al mijn lezingen gebruik ik dat echt wel ontzettend vaak. En je hebt het zo vaak kunnen horen. Wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Dat dus, waar jij een irritatie over hebt, is in de werkelijkheid precies dat, waar je aan zou kunnen werken bij jezelf. Ik zeg dus ook, aan zou kunnen werken, want jij bepaalt dat. Ik zeg niet dat je het moet doen. Je zou eraan kunnen werken. Nou, dan zeg je misschien wel. Nou, eigenlijk heb ik geen irritatie hoor. Want ja, je hebt natuurlijk supersnel in de gaten dat het over jou gaat. En je wilt toch zo, zo goed mogelijk voor de dag komen, hè? Want dan begrijp je het ineens wel, hè? Want niemand mag toch horen dat jij je irriteert aan de ander. Ja, dat is toch een slechte eigenschap, hè? Het zou het beeld dat jij van jezelf hebt en wat wellicht ander van jou heeft, toch behoorlijk kunnen schaden. Ja. Zo gaat dat vaak. Ja, dus jouw ego kan behoorlijk geniepig om de hoek kijken. Nou, dat ego heeft heel wat, hoor om je van jezelf af te houden. En dat straal jij zomaar toe. Jouw ego kan je weghouden bij de werkelijke zelfkennis. Jouw ego kan allerlei geniepige argumenten naar voren brengen. En daar ben je nog trots op ook. Ja maar, zeg je dan. Nee, zo is het niet hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Je ziet het niet juist, want... En dan komt er weer een verhaal. Ik kent ze allemaal hoor, ik ben zelf net zo geweest. Op alles een antwoord geven en jij weet het toch veel beter? Nou, prima hoor, voor mij mag je. Maar je wilt toch verder, je wilt dat ego toch een beetje aanpakken in jezelf. En niet een beetje, maar echt. Dus ja, je ego kan behoorlijk geniepig om de hoek kijken. Jouw ego kan je weghouden bij de werkelijke zelfkennis. En jij laat dat toch zomaar allemaal toe. Zie je dat jij je ego niet bent? Zie je dat er twee verschillende dingen zijn? Dat wat jij denkt dat je bent en wie je werkelijk bent? En wie je werkelijk bent, heb je vreemd genoeg altijd verduisterd. Daar heb je de illusie overheen gesmeten en daar wil je het liefst niet naar kijken. Daar durf je ook niet voor in de diepe te springen, want ja, wat krijg je dan? Die illusie, denk je, is de werkelijkheid. En daarvan denk je dat je het allemaal weet. Nou, je hebt me zo vaak hierover horen spreken. En, maar ja, maakt mij ook niet uit, al moet ik het nog honderd keer zeggen, want... Het is niet anders dan de dingen iedere keer op een andere wijze, nou, ik zou het bijna willen zeggen, bijna binnen willen brengen, maar ja, laat ik toch beginnen met wat ik, laat ik toch zeggen maar waar ik mee begon, wat ik je toch wil meelaten delen. Wat zie je, dat jij je ego niet bent, want eigenlijk heb je de pest aan jezelf. Voel je schuldig, voel je ellendig. Dan heb je weer wat gezegd, heb je weer wat lelijks gedaan, heb je nou, een lelijke gedachten gehad en ben je misschien zo in je ego gaan zitten dat je dat je, je doodschaamt of schuldig voelt of wat dan ook. Zie je dan ook dat dat niet is wat jij bent? Daar zit geen liefde in, daar zit geen goddelijkheid in. Laat me je zeggen, je bent niet altijd in dat ego hoor. Je bent op veel momenten echt jezelf. Maar iedere keer laat je je door dat ego, door de illusie, door je maskers, weghalen uit je werkelijke zelf. En je denkt dat je dat nog goed doet ook. Want je komt met allerlei geweldige argumenten aanzetten en die allemaal even plausibel klinken. En nogmaals, van mij mag je hoor, ik, ik, bedoel, ik ga daar niet over. Ik hoor het wel eens aan. En ze hebben allemaal gelijk. En ik denk bij mezelf, God ja, dat heb ik ook eens gedaan, dus ik kan het ook niet veroordelen. Ik zie alleen de pijn, de ontzettende pijn binnen in die mens. Die vreselijke pijn, om afgescheiden te zijn van die ziel. Om steeds maar weer, de schuld te leggen bij de anderen. Steeds maar weer die irritatie die je hebt over anderen. Bij die ander te leggen. In plaats van in de spiegel te kijken. En te zien dat je het zelf bent. Dat je het altijd over jezelf hebt. Als je daar eenmaal achter bent. Het is, nou dan gaat de wereld voor je open. Dat is zoiets aparts. Als je dat eenmaal door hebt, dan weet je het gewoon. Dat iedereen, die klaagt, die zeurt, die, die piept, die roddelt, die weet ik het allemaal. Ze hebben het over zichzelf. Iedere keer weer. En het is af en toe best wel grappig hoor. Maar ja, ik heb ook wel eens dat ik denk, nou nu even niet meer hoor. Laat maar even. Niet met mensen hoor, die, die met, met hun zorgen of hun verdriet... Met bij mij komen of met een e-mail komen, absoluut niet. Maar als ik hem bijvoorbeeld zie op de televisie, dan denk ik, nou, het hoeft voor mij even niet meer hoor. Dan neem ik de keuze om daar niet naar te kijken. Maar iemand die echt wil luisteren, die daar echt wat aan wil doen, die ook weet dat ik dat niet veroordeel, simpelweg, ik ben er zelf nog maar net uit. 93, 1993. En het lijkt van gisteren. Dus de herinnering is nog vers. En hoe kan ik een ander veroordelen als ik precies zo geweest ben? Ik weet het, het is de spiegel waar je naar moet kijken. Zo eenvoudig is het dus, het is je eigen spiegel. Je hebt het altijd, altijd over jezelf. Het is bijna amusant om het te zien. Waren het niet dat je er zo'n verschrikkelijke pijn van kunt hebben. En waren het niet dat je maar bezig bent om die ander te veranderen. Steeds maar weer bezig bent om die ander tot een beter mens te maken. Terwijl je het bij jezelf moet doen. Moed van je eigen ziel. En dat je steeds maar weer voorbij jezelf loopt. Ja, zeg je misschien wel. Maar die ander dan, die doet dat toch ook? Waarom doet die het voor mij dan niet? Nou, mag die ander gewoon helemaal zelf weten. Daar ga jij niet over wil hij de meest verschrikkelijke dingen zeggen of je? dat mag daar is niets op tegen dat is de wet van de vrije wil en die heb je te respecteren daarom kun je kijken naar jezelf wat is de spiegel hierin doe ik het zelf ook Dus ja, ik zei daarnet, zie je dat jij je ego niet bent, dat ben jij niet, maar dat je daar wel al je hebben en houden aan vast laat houden, dat je wat eraan vastzet. En je bent wel degelijk in staat om volslagen eerlijk naar jezelf te kijken, dus niet stiekemig, geniepig, stiekem je ego te laten spreken. Nou, bedenk me ineens, ja, God, dat heb ik wel vaker over gehad natuurlijk, ook in een van de vorige lezingen, dat je kunt horen uit, uit, welke, waar, uit welke vorm die gedachte komt. Nou, laat ik het dan maar niet weer over hebben. Maar goed, je bent wel degelijk in staat om, om werkelijk eerlijk naar jezelf te kijken. Je kunt dat gewoon. Je bent daartoe in staat, omdat je omdat je bent wie je bent. Je hoeft het alleen maar te doen, je hoeft alleen maar de beslissing te nemen, verder niets. Maar, oh, wat hoor ik vaak dat je dat allemaal allang weet. Ja, dat weet ik, dat, dat, dat doe ik ook, ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. En dan denk ik, en soms zeg ik het ook, maar voel je het ook? dat het je bekend is en dat je daar al lang aan werkt ja ik hoor je ik weet dat je dat zegt maar iedere keer laat je je weer meevoeren door de illusie die je denkt te zijn zie je die illusie niet zie je die waangedachte niet pak jezelf nou eens aan Ga nu eens kalm en rustig met alle aandacht jezelf ontleden. Ja, ook jij kunt dat. Ik heb dat ook gedaan. En als ik het kan, kun jij het ook. Kan ieder mens het. Dan hoef je helemaal niet een, een lama voor te zijn. Dan hoef je niet een... een Priester voor te zijn, daar hoef je niet een, nou weet ik veel wat van het vergeestelijke dan ook, voor te zijn. Daar hoef je alleen maar gewoon mens voor te zijn, verder niks. Kijk nu eens echt, werkelijk echt hè. Wees gewoon eens eerlijk voor jezelf, neem eens de beslissing om nu 100% eerlijk voor jezelf te zijn. Want daar gaat het namelijk om. Ja, dat weet ik allemaal wel, hoor ik vaak. Maar voel je dat ook? Voel je dat werkelijk ook? Want daar zit het. In. En ik moet eerlijk zeggen, alle mensen die dit horen, nou, ik hoor dus nu in mezelf, zijn allemaal om. Nou. Misschien is dat ook wel zo. Misschien zijn ze inderdaad allemaal om. Maar ze hebben er wat mee gedaan. Wat heerlijk. Jij ook? Ga jij er ook wat mee doen? Voor jezelf? Dus echt heerlijk te zijn voor jezelf? Echt voelen, hè? Want daar zit het hem hè? Want weten is niet hetzelfde als voelen, hè? Weten, ja, hè? dat weet je wel. En ik weet natuurlijk, ik zei het zelf ook ik, ja, Ja, dat weet ik. Ik wil me laten merken, hè, dat ik het ook allemaal wist natuurlijk. Ja, ja, ik had een lesje goed geleerd. Ja, ja, zei ik dan tegen iemand die dat dan ook tegen mij zei, van... Maar voel je dat dan ook? Dan zeg ik, ja, ja, ja, ik weet het, ik weet het. Totdat ik een keer hoorde. Maar voel je dat ook werkelijk? En toen sloeg het bij me naar binnen, eindelijk een keer. Misschien had ik dat ook al honderd keer gehoord. Hè, zoals je het nu van mij honderd keer hoort. En eindelijk dacht ik, hè, voelen, hè? Nee, ik vond het eigenlijk helemaal niet. Ik, ik wist het. En daarom weet ik dat het bij andere mensen ook zo gaat. Ja, ook bij jou. <laughs> Weten is niet hetzelfde als voelen. Voelen is totaal anders. Voelen is binnen in jezelf. daar naartoe gaat. Als je het voelt, voel je het ook. Dan voel je wat je jezelf aandoet. Nou, geloof me, dan wil je maar al te graag veranderen. Dan wil je het absoluut goed doen, en jezelf het allerbeste geven, het allerbeste dus, en dat is dus wat ik ja, zo ook wel eens tegen anderen vertel, dan ben je inderdaad misschien met je problemen op de bodem van je beker terechtgekomen. dan zit je er helemaal in, dan ben je kopje onder gegaan, dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen heb je het zo zwaar, dan kun je alleen maar hard gillen, help me, ik weet het niet meer. En die roep wordt gehoord, want die komt uit je diepste innerlijk. Dat is een ander gevoel dan wanneer je aan die bovenrand een beetje zitten prutten in de spiritualiteit. Hevig in de weer met kaarsen en wierook. Een fladderend dit en fladderend dat. En hele mooie zinnen uitspreken en, nou, noem maar op. Maar dan ben je niet werkelijk bezig. Laat je maar vallen, laat je maar gaan. Op de bodem van jouw eigen put. Daar waar je denkt dat je er niet meer uitkomt, dat je zo'n pijn hebt. Dat je het niet meer met je ego kunt, dat je het niet meer met je verstand kunt, maar dat je dan werkelijk je gevoel nodig hebt. Of zoals mensen zeggen, God of de energie, het onbenoembare. Dat je dat aanroept. Als jezelf aanroept, in je gevoel terechtkomt, dan kom je wel uit die beker hoor, dan kom je wel uit die put. Dan wil je wel. Dan blijf je niet zitten te hannissen met de, met de spiritualiteit. Dan vlieg je eruit. Dan weet je niet hoe snel je daaruit moet komen. Dan zie je je ego voor je. En dan weet je daar wel raad mee, hè? Absoluut. Nou, ik wil me daar niet mee van afmaken, maar daar gaan dus al deze lezingen over. Daar heb ik zo vaak over gesproken. Maar weet dat het ego jou behoorlijk in de weg kan staan. En weet ook dat jij daar verantwoordelijk voor bent. Niet je geleidegeest, niets en niemand anders. Ben je toch steeds maar bezig met je ego, dus, eh, dus met dat wat je niet bent... En je geeft jezelf toestemming om, nou, laten we zeggen, naar rommel te luisteren, naar roddel te luisteren, naar geniepige gedachten te luisteren. Weet dan dat je hevig bezig bent om je eigen spiritualiteit te verliezen. De trilling dus. Waar jij toe behoort, zal veranderen. Laten we het alleen maar over de roddel hebben dan. Hè? Om maar een onderwerp te, te noemen. Weet dan dat er ruimte in jouw hoofd is. Dat jij de ruimte in je hoofd laat zijn om roddel aan te horen. Weet dat jij verantwoordelijk bent. Dat jij het door je oren laat komen. Jij geeft ruimte aan roddelpraat binnen in jezelf. En je weet eigenlijk niet eens werkelijk wat er is gebeurd. Je denkt dat je zomaar waardeoordelen over een ander kunt geven. Ken je die ander dan ook? Is het dan zo... Dat alles van die ander jou bekend is? Heb je je verbonden met die ander? Nee, helemaal niet. Dat heb je dus helemaal niet gedaan. Anders zou je dat niet aannemen. heb je die roddel, die kletspraat tot je genomen. Is het zo dat, zei ik je net al, dat alles van die ander jou bekend is? Ben je zo ver? Nou tussen aanhalingstekens, dat je helemaal begrijpt waarom die mens waarover geroddeld doet, doet waarom hij of zij dat doet. Heb je daar die roddel voor nodig? Als je jezelf kent, als je jezelf waarlijk kent, door de zelfkennis, ben je in staat jezelf te openen, te delen naar de ander. Dan zie je waarom die mens doet zoals hij doet. Dan begrijp je die mens. Dan zul je geen lelijk woord over die ander zeggen. Dan bestaat roddel niet meer. Dan begrijp je waarom iemand doet zoals hij doet. En dan begrijp je, en dan zul je ook nooit meer oordelen, en ook zeker niet meer veroordelen, want je weet dat dat zo'n vuilnis is wat in je hoofd terechtkomt. Het haalt je naar beneden. En begrijp dat na enige tijd, dat jij na enige tijd net zo gaat doen als diegene die roddelt. En diegene die, waarover geroddeld wordt. en waar jij je over irriteert. het gaat een deel van jou worden. Let op. wat jij door je oren laat komen. Let op. wat je ziet. Let op. Wees alert. Welke vormen jij tot je neemt, ga zorgvuldig met die energie om. Ja, inderdaad, je hebt dat eh, alles eerder kunnen horen in een van mijn vorige lezingen, heb ik dit ook aangetipt. Maar toch wil ik dit iedere keer weer zeggen. Het is een, eh, ja, een onderwerp waar zoveel mensen, mensen zich aan, nou, mag ik het woord zeggen, eh, bezondigen. Laat ik dat maar zeggen. Overigens, het is geen zonde hoor. Als jij denkt dat je er goed mee doet om roddels over anderen door te geven, doe. Doe wat je moet doen. Maar verbaas je niet dat er ook over jou geroddeld wordt. Want wat jij uitstraalt, trek je ook weer aan. Je gaat met zulke mensen om. En je trekt ze zelf aan. Dat is je eigen verantwoording ten opzichte van jezelf. Ja, dat weet je natuurlijk allemaal wel. Maar ja, soms zit je daar maar mee en heb je dat toch tot je genomen. En heb je er toch spijt van. En hoe kom je er dan uit? Nou, je kunt jezelf vergeven door dat je iedere keer weer jezelf toestond om naar die rotzooi te luisteren. En verder, stel de vraag aan jezelf in alle oprechtheid. Of je van nu of aan de goedheid in mensen mag zien. Vraag daar hulp bij aan je innerlijke zelf. Aan de God die jij zelf bent. Dus dat je nu vanaf dit moment alleen nog maar de goedheid in de mensen ziet. Dat je je niet, nou ik zeg wel als niet gek laat maken door negatieve dingen. Maar dat je daar ook helemaal niet meer naar kijkt. En het ook negeert, maar op een gegeven moment zie je het ook niet meer bij mensen. Het valt je gewoon niet meer op, je ziet het niet. Je ziet alleen nog maar de goede dingen in mensen. De slechte dingen vallen je niet eens meer op, het, het glijdt er langs en je ziet de goedheid, omdat je kunt voelen in die ander, omdat je van die negatieve dingen de wanhoop ziet, het verdriet. En dat je alleen nog maar het goede ziet. De wil om te willen veranderen. Om ook deel te zijn van, van die liefde. Om deel te zijn van dat stukje God wat ze zelf zijn. Dus dat je jezelf vraagt. In werkelijk, in al die oprechtheid. Dat je de goedheid in de mensen mag zien. De goedheid, de positiviteit van de ander. Het is werkelijk een beslissing die jij zelf kunt nemen. En je hoeft alleen maar tegen anderen te zeggen, dat het je niet bevalt kwaadsprekerij aan te horen. Die ander heeft zich dat blijkbaar eigen gemaakt, de roddel dus, de kwaadsprekerij, en zie dat het een, een, een behoorlijke zwakte is van die ander. Kun je ook mededogen opbrengen voor die zwakte, voor diegene dus die de roddels uit, kun je daar ook mededogen voor opbrengen, voor die zwakte, voor dat zwakke punt, voor die illusie van die ander? Ook hierin, als je dit met alle liefde die binnenin je zit, kunt opbrengen, zul je ook deze moeilijke, moeilijke taak jezelf kunnen opleggen. En iedere keer ben je zo weer bezig om jezelf serieus te nemen. En dat besloot ik de vorige, vorige lezing mee vorige week. Dan nemen anderen ook jou serieus. En zullen ze niet met roddels en aanverwante ellende aankomen. Want je bent duidelijk, je bent helder en je laat zien wie jij bent. Dus om nog even een kleine samenvatting te maken, dus mededogen te hebben voor degene die roddels doorgeeft en mededogen voor diegene waar de roddels over gaan. Dus het niet meer tot je laten komen, dus de inhoud van die roddels. En zelf de beslissing te nemen, je hier niet mee, meer mee in te laten. Je zult wel zeggen, nou, ik ben al spiritueel zo ver, dat dat doe ik niet meer. Hoor. Nou, ik zou je zeggen, het hoeft maar wat te gebeuren. En je leest alle bladen. En je wilt toch maar al te graag horen hoe het met die is vergaan. Hoe het met die is vergaan. Ook dat. Je had niet gedacht dat dat ook een roddel was. Het is allemaal kletspraat over anderen. Ze weten niets van de anderen. Ze kunnen er geld mee verdienen. En wat dan ook. Maar zelf de beslissing te nemen, je hier niet meer mee in te laten. En zo op deze wijze kun je leven opnieuw beginnen. En ja te zeggen tegen alles wat je tegenkomt. Dus positief te zeggen. Ja te zeggen, want jij bepaalt iedere keer hoe jij ermee omgaat. En nogmaals, hoe je er vanuit je eigen liefde, dus vanuit je eigen zelf, mee omgaat of vanuit je ego. Nou, je kunt dat het kwader noemen, nou, mag je voor mij, mij part noemen, maar vanuit dat andere, wat jij dus niet bent. En zo kun je bij jezelf voelen, of er liefde in je woorden zit, of niet. En dan kun je wel eens behoorlijk schamen, als je zomaar merkt dat er, dat er geen liefde in je woorden zat, die je, die je uitte. Maar in ieder geval ja te zeggen tegen de, tegen de hobbels die je in je leven tegenkomt, want er is niets plezieriger, dan over je eigen tekortkomingen heen te komen. Dat geeft je een, een, nou een heerlijk goed gevoel aan jezelf. Je bent verder in staat om alles dat je tegen zult komen in je leven, de innerlijke barrières, aan te gaan. En te bepalen hoe jij ermee omgaat. En er niet voor, voor weg te lopen. Hier is moed voor nodig, hè? Moed om je eigen onvolkomenheden aan te pakken. En naar te kijken en op te ruimen. Dan kun je de mensen die roddels uh, moeten ondergaan, bijstaan in je eigen denken. En zo op deze wijze een verschil maken. Want we alle, wij, wij alle zijn één. En zelfs jouw gedachten, jouw gedachten kunnen een verschil maken hoe mensen zich voelen. En je hoeft naar nou, verrassend weinig te doen. Soms een, nou, een simpel gebaar, soms een liefdevolle gedachte, soms een kleine meditatie naar iemand, of een ander eens in een driehoek zetten, sympathie voor de ander te hebben. Zomaar eens een keer sympathie en ja, je openstellen voor anderen. Je te delen met anderen. Ja, er is eigenlijk niks meer nodig. Dat kun je voelen in de ander. En dat is een trilling die niet verloren gaat, hoor. Dat is een positieve trilling. Zo zie je eigenlijk dat je niet meer nodig hebt. Ja, dit is eigenlijk alles. En ook dit kleine beetje verschil... Maak jij een wereld van verschil. Dat is nu werken aan een betere wereld. Niet om te vertellen wat anderen doen moeten. En hoe ze doen moeten en wat ze doen moeten. En, en dwang bij de ander opleggen. Nou, het is niet voor niets dat er gezegd wordt. Begin, eh, begin met jezelf. Verbeter de wereld, maar begin met jezelf. Maar zo is het ook. Want die liefdevolle trilling die jij naar een ander hebt, bereikt die ander. En het maakt ook dat die ander misschien ook weer gaat nadenken over het leven. Sla je arm eens om een ander heen. Geef eens een glimlach. Wees niet zo geïrriteerd steeds. Nou ja, ik wil je niet zeggen wat je doen moet, maar... Je kunt erover nadenken. Ik wil je niet zeggen, iedere dag een goede daad hoor, maar nou, dat zou je toch geen kwaad doen. En laat de dingen maar eens over je heen gaan. Mensen bedoelen het niet zo. Mensen hebben het, hebben het soms moeilijk. Laat een ander maar eens voorgaan. Geef die ander daar eens een keer die eer. Je wordt er niet slechter van hoor. En op die manier leer je ook om met je eigen, eigen ego om te gaan. Want ja, om jezelf werkelijk te worden, om te worden wie je werkelijk bent, zul je toch werkelijk van je ego af moeten gaan. Maar ik heb er in de afgelopen tijd nu alweer zo verschrikkelijk vaak over gesproken. Nou, ik vind dat ik er nu maar eens een keer mee over op moet houden. <laughs> en nou, ik denk dat het ook zo'n beetje weer de tijd is om een eind te maken aan deze lezing. Ik hoop dat jullie heerlijke vakantie hebben. En misschien moet je nog gaan. En misschien blijf je thuis. Maar het maakt toch in feite niks uit waar je heen gaat. Je kunt ook reizen in je hoofd, en je kunt genoegen nemen met een balkonnetje, en genieten van de geluiden om je heen. Je kunt genieten achter een raam, misschien kun je niet weg, je kunt genieten in je tuin, je kunt genieten door er ook voor een ander te zijn, misschien kun je niet weg door, wat dan ook, wat voor dingen dan ook. Misschien kun je anderen eens helpen in deze dagen. Ga eens wat vaker naar je moeder, naar je vader. En waarom ook niet? Doe eens wat voor een ander. Het maakt je echt geen slechter mens hoor. Je hoeft daar niet over te spreken. Je kunt het gewoon, Is een oefening, <laughs> ga ik weer, is een oefening om van je ego af te raken. Dat je het gewoon doet, omdat je het doet. Omdat je het fijn vindt. En niet om een complimentje van anderen te krijgen. Maar gewoon omdat je het uit jezelf doet. En kijk eens, er zijn zoveel mensen die dat doen. Geweldig, hè? Nou, kun jij toch ook wel eens een keer doen? Nou, moet je allemaal zelf weten. Nou, lieve mensen. Bedank je weer hartelijk voor het luisteren. Ik, okay. Het zijn toch weer lezingen in de vakantietijd. Ik was eigenlijk van plan om eigenlijk hele korte, le korte lezingen te doen. Maar iedere keer wordt het toch weer langer. En ja, Ik doe mijn ogen dicht en dan komt er toch weer een lading. Ik vind ik ook wel leuk. Ik kan natuurlijk ook voor kiezen om eh, herhalingen te gaan gebruiken. En misschien doe ik dat ook wel. Maar goed, voorlopig komen er nog wat, eh, wat, wat lezingen. Ik heb nog genoeg stof en ook een eh, leuke e mail uitwisseling nog even de toestemming hebben van een, eentje en dan nou, wordt hij ook weer uitgesproken, uitgezonden. Overigens, ik doe dat met zoveel genoegen. En ja, ik denk dat het zo'n beetje tijd is. En nou, lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende keer. En nogmaals, weer, alle lezingen zijn te beluisteren op mijn website www yhra.nl en www.design.nl Die is van nee, Marja, Marja Oosterman, met wie ik één keer in de maand op de zondagavond een ontzettend leuk gesprek heb. Daar genieten we allebei zeer van, en het <laughs> en is ook dolle pret, en uh, vooraf zitten we wat af te kletsen, en iedere keer zeggen we dan weer, oh, dit moeten we eigenlijk ook opnemen. En tijdens, de lezing, de, tijdens het gesprek zelf hebben we geen idee waar het over gaat. Maar het is altijd een sprankelijk gesprek. Want we hebben altijd stof. Net zoals ik ook zelf hier iedere keer weer genoeg stof heb om, om over te praten. En graag met je te willen delen. En uh, ja, je mag me altijd e-mailen met vragen. Met, met dingen die je graag wilt delen met mij. En ik vind het altijd leuk. Ik stel het altijd geweldig op prijs. En. Ook heel vaak gebruik ik dat weer in een, in een lezing, waarvoor ik je dan ook weer iedere keer hartelijk dank. En uh, ja, misschien wordt het weer een uh, leidraad voor de volgende lezing, als je, een, uh, als je je mailtje stuurt met wat voor een onderwerp dan ook. Nou, nogmaals weer, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag!